Het is 8 uur, Jeroen Tsepkema met het NOS-journaal. In Israël is herdacht dat het vijf jaar geleden is... dat de soldaat Gilad Shalit door hamas strijders werd ontvoerd. 400 sympathisanten van Shalit kwamen bijeen bij de grens met Gaza... waar de destijds 19-jarige soldaat werd meegenomen. Ze zwaaiden met Israëlische vlaggen... en lazen een brief voor van de grootvader van Shalit. Die verweet daarin de regering te weinig te doen om hem vrij te krijgen. De Palestijnse Hamas-beweging reageerde. In een video werd gezegd dat Shalit geen daglicht zal zien zolang honderden militante Palestijnen niet worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. In de Caucasus dreigt het conflict om de Armeense enclave Nagorno-Karabakh na 17 jaar weer op te laaien. Armenië en Azerbeidzjan geven elkaar de schuld van het mislukken van topoverleg gisteren in Rusland. De presidenten Aliyev van Azerbeidzjan en Sarksian van Armenië zouden met de Russische president met Vedev een akkoord tekenen, met daarin uitgangspunten voor verder vredesoverleg. Maar na een uur kwamen ze zonder resultaat naar buiten. Nagorno-Karabach is een armeense regio binnen Azerbeidzjan die zich bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 onafhankelijk verklaarde. Armenië en Azerbeidzjan voerden er drie jaar oorlog om. Een Israëlisch echtpaar is tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor diefstal uit het voormalige concentratiekamp Auschwitz in Polen. De twee werden aangehouden op de luchthaven van Krakau. Ze hadden gebruiksvoorwerpen bij zich van gevangenen... waaronder etensbestek, een schaar en een porseleinen potje. De echtpaar heeft bekend. Ze zijn akkoord gegaan met een voorwaardelijke celstraf van twee jaar... en een vrijwillige financiële bijdrage aan het museum. In Hilversum is een jongen van 13 aangehouden... omdat hij via Twitter een artiest had bedreigd. Om welke artiest het gaat, wil de politie niet zeggen. De jongen werd aangehouden op het terrein van muziekfestival Hilversum Alive... De artiest die hij via Twitter bedreigde, zou daar optreden. Het weer. Vanavond valt er in het noorden en oosten nog wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt het steeds droger. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon. Door 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. Dan de... de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A12 Oberhausen richting Arnhem... tussen Afritbeek Beek en Zevenaar. Een file van 2 kilometer. Dit was de Verkeersinformatie.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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Dit is Radio 1. NTR Goedenavond en hartelijk welkom bij deze speciale avond... vanuit het Boerhavenmuseum in Leiden. Het is Museumnacht in Leiden en tot tien uur doen wij daar rechtstreeks aan mee. Met straks na negen uur een speciale aflevering van onze wetenschapsquiz... waar gaat dit over met onze twee teamcaptains van vorig jaar... wegens geprolongeerd Lennart Wezel en Lambert-Jan Koops. Nu eerst een ronde tafelgesprek over de Ig Nobelprijs. Vier winnaars aan tafel hier. Harm Oving leidt het gesprek. Goed, ik zit hier dus op tafel met vier Nobelprijswinnaars... maar daar moet een ik voor, een IG Nobelprijswinnaars... met wie wij over hun onderzoek gaan praten, over die prijs zelf... en over hun wetenschappelijke ambities. En ik slikte dat een beetje in, dat ik Nobelprijs... want de naam is een woordspelletje. Het dus is een woordspelletje op Nobel, op de Nobelprijs. Nobel is edel. In het Engels. Nobel is edel in het Engels. En ignoble is dus niet edel in het Engels. Om dus toch aan te geven dat het dus niet de Nobelprijs, win, niet de Nobelprijs is. Uh, het is ook niet de Nobelprijs, want hij wordt een week van tevoren gegeven. Net een week voordat de echte Nobelprijs loskomt. Dit is wel een aardige prijs en ook best wel een belangrijke prijs. Dat is prijs voor wetenschappelijk onderzoek... dat eerst doet lachen en daarna doet nadenken. En dat wordt door zeer serieuze mensen uitgereikt. Bijvoorbeeld uh, onder meer door de Harvard University in Amerika. Ik zit hier dus met die vier winnaars op tafel. Ik stel ze even voor. Hier links van mij zit Annelies van Bronswijk. Zij is hoogleraar Gezondheidstechniek voor de gebouwde omgeving aan de TU Eindhoven. Dan zit naast haar Ilja van Beest. Hij is hoogleraar Sociale Psychologie van de Universiteit Tilburg. Dan zit hier tegenover mij Bart Knols. Hij is medisch entomoloog en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik zal me gelijk, hij gaat over malaria. Dat is, uh, dat is zijn kwest, zou ik maar zeggen. En Kees uh, moeilijker ornitoloog. Hij is conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En ook gelijk de eerste winnaar. Maar dames gaan voor. Dus we beginnen met Annelies van Bronswijk. En je krijgt dezelfde vraag als voor zometeen allemaal. Toen je hem kreeg, wist jij eigenlijk wel wat de Nobelprijs was? Nee, ik had geen enkel idee. Kees die belde mij om ze zo heel voorzichtig te informeren... of ik daar wel iets van vond en zo. Ik denk, nou, waar heeft die man het over? Ja, hij zei er wel met in bij en je moet je eigen reis betalen. Nou, maar goed. Ja, nee, want je dus moet dat naar Amerika om hem dan te krijgen. Ja, je moet er wel heen. Ja, mm -hmm. ja, ja, ja. En dat houden ze ook bij, want ik heb hier een heel lijstje met die Nobelprijs. Er staat altijd bij wie er was van het team dat gewonnen heeft. Ja, nou ja, om te zo, om, sowieso om daar te zijn was leuk, hoor. Ook al dat gooien van al die papieren vliegtuigjes en zo naar beneden. En, en, en, en, dan, en dan een of andere schertsopera, opera, maar wel met echte goede operazangers. Weet je, dus die, die combinatie van kwaliteit en amusement. Ik vond het wel prachtig daar. Dat is, ook, dat is ook de hele lijn van de prijs zelf, natuurlijk. Ja. En die ja. hebben ze dan ook keurig doorgetrokken. Ja. Ja. Wat mooi. dacht jij, Ilja van Beest, wel eens van gehoord nou ja, het, de grap was dat ik uh, drie jaar daarvoor een uh, boekje had gekregen... van een goede vriend van mij, Jouke. Met uh, stichtige woorden, dit is het dichtste wat jij ooit bij een Nobelprijs komt. En dat ging dus <laughs> over de Ig Nobelprijs. En je hebt hem gekregen. Heeft ja. hij je voorgedragen misschien? Wie zal het weten? Uh, misschien weet Kees dat wel, maar dat zullen we dan zo meteen even vragen. Maar jij was, bedoel, uh, ben, ben je er toch wel uh, blij mee? Of had je er gemengde gevoelens over? Nee, nee, nee. nee ik was er uh, <coughs> zeer verheugd mee dat... Uh, ik vind het nog steeds uh, verbazend, het idee dat uh, een onderzoek... wat ik samen met Simon Rietveld heb gedaan... waar we absoluut niet het idee bij hadden dat laten we hier eens om gaan lachen... dan toch via die kanalen zoveel aandacht kan krijgen. Je hebt het heel serieus ingezet. Nou, in dat onderzoek waren we heel serieus ingesteld. Ehm... Mm um... Vertel, jij bent de man van de malaria, niet waar? Ja. Bart Krols, jij ook. hebt hem gekregen in 2006 vanwege uh, tenenkaasonderzoek, om ja. het zo te zeggen. En bij mij was het verhaal, ik had ook nog nooit van de ik Nobelprijs gehoord. Um, blijkbaar zijn ze erop vooruit gegaan, want Annelies kreeg nog een telefoontje. Ik kreeg een e-mailtje, dat was het dan. <lacht> en ik vroeg mij af toen ik het e-mailtje kreeg. Van wie kreeg je dat? Nu? Van, van Kees. Ja, en het ja. was inderdaad een heel obscuur e-mailtje waar ik dacht van ja, wat moet ik hier nou mee? En toen, er stond wel een, uh, een website onder, dus ik ben naar die website www.improbable.com ben ik uh, naartoe gegaan en ik heb daar eens gekeken en ik denk van wat is dit allemaal daar in Harvard? En, nou ja goed, toen, uh, ik had een Franse collega die zat tegenover mij en ik zei van heb jij wel eens van de ig Nobelprijzen gehoord? En die begon meteen keihard te lachen die zei maar, heb jij erin gewonnen? Ik zei nou ja, daar lijkt het wel op. En hij zei man dat is gewoon fantastisch. Daar moet je ontzettend trots op zijn en, uh... Het is een beetje de Darwin Award zonder dat je hoeft dood te gaan. Dat is het verhaal dat erbij <lacht> en, uh, dus, dus nou ja, goed. Ik heb uh, inderdaad Kees aangegeven: van, ja, graag, ik kom. En ik dacht ook nog: van nou, nu worden we gewoon in een vijf-sterren hotel neergelegd. <lacht> en uh, we gaan business class naar, uh, naar, naar Harvard toe. Maar dat was inderdaad niet het geval. En eigenlijk hoort dat erbij. Het is echt, maakt het extra mooi. Dat je zelf betaalt, je moet zelf meedoen. En de sfeer, wat Annelies ook al zei. Ja, die is uh, spectaculair. Overweldigend gewoon. Heel mooi. Jij, Kees, jij hebt hem gekregen in, moet ik even denken, 2003. Had je er toen al wel van gehoord? Nee, ook niet. Ik kreeg uh, <lacht> ook een, een, een, een obscuur e-mailtje van iemand aan de Harvard Universiteit... van, kunnen we eens dus even vertrouwelijk praten over dat artikel over die dode eend? <lacht> nou, <lacht> oké, okay, okay, dat was het <lacht> eerste e-mailtje wat ik ooit over dat artikel had gekregen... Dus nou ja, ik zeg ja goed, doe maar praten. Dus ik. ik, ik en, nou, er volgde een e-mailwisseling. E en uh, werd mij uitgelegd dat, dat ik die prijs had gewonnen. Uh, dan en dan word je. Uh, nou, met, met de vraag van: uh, Wil je hem of wil je hem niet? Want dat is, dat is wel belangrijk. De mensen die. Uh, wij krijgen heel veel uh, nominaties, wij kunnen kiezen uit, uit duizenden. Uh, Interess voor de ignobel Nobel interessante artikelen. Nou, nou schakel je even over wij. Oh want ja, jij ik moet het nu... over mezelf hebben. Oh nee, maar ik bedoel, ja, jij ja. bent ook van de organisatie. Ja. Ja. Maar laten we nou even beginnen bij, want jij ja. hoorde het, maar ik je had het geen idee. En je hebt toch besloten om te accepteren. Ja, wat, wat ik belangrijk vond, dat werd er ook bijgezet. Het doel van, van dit hele circus is om meer mensen te interesseren voor wetenschap en technologie. Nou, en dat is iets wat ik met mijn werk ook al doe en, en wat, wat gewoon in mij zit. Dus ik heb, ik heb eigenlijk gewoon ja gezegd hiervoor. En toen kreeg je het volgende mailtje van, nou ja, dan moet je de eerste donderdag of de laatste donderdag in september uh, moet je, je melden in Cambridge, Massachusetts. En uh, nou ja, als je wil kunnen we wel ergens een stapelbed voor je regelen, maar je moet wel je <lacht> reis zelf betalen. Ja, ja, ja, anders ja, ja. Ja. helpt. Maar het is toch een prijs die voor de meeste van jullie heel wat publiciteit heeft opgeleverd. Ja. Dat wel. Ik heb u nog vanmiddag zitten bekijken bij Paul Witteman. En daar had u gewoon 15 minuten lang het, het podium. Ja, maar dat hing niet aan de Echt Nobelprijs bij mij me weten. Ja, misschien ook wel. Nou, over... Het ging over uw onderzoek naar Bordwansen. Ja, het, het ging, het ging over wel, ja. het onderzoek waarvoor u de tijd zit. te Ik heb echt enorm veel um, publiciteit, inderdaad. Meteen al daarna... Uh, en gezien het tijdsverschil betekende dat ook 24 uur per dag, hè? Mm -hmm. Want uh, ik, bedoel, ik wou eens naar bed gaan, kreeg we in Japan aan de lijn. en, en Of Rusland ook even mocht. Mm. En, uh, en, en ik weet nog dat ik in het vliegtuig stapte. En ik dacht, kom, ik moet mijn telefoon uitzetten. Maar hij ging net even. Ja, hier is de uh, Wilt u uh, morgen bij de ontbijtshow? Ik zit dus is erg moeilijk. Ik zit nu op een <lacht> vluchthaven. Ik moet nog naar Nederland vliegen. Oh, oh, oh, ja, sorry dan. Weet je wel, dus... Nee, het... Uh, de PR van dit gebeuren? Ik weet niet wie het doet, hoor. Maar perfect. Als wetenschap altijd zo goed in de PR zou zitten... dan zou ik heel blij zijn. Mm -hmm. Wat heeft het, heeft het jou nog wat opgeleverd? Ik bedoel, in de zin van internationale aandacht. Het heeft je natuurlijk wat publiciteit gebracht... maar heeft het verder nog wat gebracht? Nou, een, een, een gratis ritje in de Python. <lacht> het zijn de kleine zegeningen die, die, het wezen die je te doen. weesdig ja, ja. ja. <lacht> Een ritje in de Python. Oké. Okay. En kan je daar tegen, tegen dat ding? Ja, het, het, het mooie was dat, uh, dat het een drukke dag was. En uh, dat ik nu nog uh, de boze kindjes zie staan... die allemaal anderhalf uur moesten wachten. En ik mocht toen in mijn eentje, in de piton en ze riepen allemaal, hij is leeg, hij is helemaal leeg. <laughs> oh, schurk Ja, ja, dat was dan weer slechte publiciteit. En je hebt niet eens even een paar meegenomen in zo'n zielige joppies. Ik had mijn moment van glorie. <laughs> Punt. Nou, en helemaal terecht, het is tenslotte, een Nobelprijs. Uh, heeft jou dat nog wat opgeleverd? Ja, want jouw publiciteit is echt, jouw naam is sinds die tijd volstrekt geassocieerd met malaria. Ja. En uh, volgens mij heeft het jou heel veel opgeleverd, die publiciteit. Absoluut. Um, sterker nog, uh, het jaar daarna. Toen uh, had ik de grote eer om de Eikmanmedaille te krijgen in Nederland. Dat is de hoogste onderscheiding op het gebied van de Tropische Geneeskunde. En ik had. Um, de hoop dat men daar mijn hele cv voor zou aankijken... maar eigenlijk in de pers en overal waar het naar voren kwam... kwam weer gewoon het Ig Nobelverhaal... <lacht> eigenlijk als de reden waarom ik de Eikman-medailles heb gekregen. Dus ja, dat heeft een hoop opgeleverd. Absoluut. Sterker nog, in, in, in 2005... toen werkte ik in Wenen bij het IAA, het atoomgenootschap. en toen kreeg het atoomgenootschap de echte Nobelprijs voor de vrede. Mm -hmm. En alles, alle personeel, de helft van de prijs ging naar Al uh, Baraday, de, de, de director-general... En de andere helft ging naar het personeel, 2200 man. Dus, dus ik heb een heel klein stukje van ook de echte Nobelprijs. Een heel mooi certificaat wat ik thuis heb hangen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, die echte Nobelprijs heeft mij veel meer plezier. Um, en, en goede zaken achter, uh, daarna, daarna echt opgeleverd. Het was veel beter eigenlijk. Ja. Kees, want jou, jij, bedoel, je, zou, je zou bijna denken dat je het erom gedaan had... al zeg jij, ik, heb non, ik ben nog nooit gebeld over dat artikel voordat ik de prijs kreeg. Maar dat ging over een necrofiele homoseksuele eend. Ja. Bedoel, dat zijn gewoon drie, drie uh, knoppen en, en je dan hoor je, de alarmes, uh, hoor je de alarm draaien. <laughs> ja, draai je. ja. ja het is, het is, ik heb een, een bijzondere waarneming gedaan in de, in de vogelwereld. Dat heb ik gepubliceerd. Er zijn inderdaad zes mensen geweest die dat tot zich genomen hebben. De drie regels in het handboek uh, eend. Mm -hmm. Van, uh, nou oké, okay, homoseksuele necrofilie komt ook voor bij de wilde eend. Nou, dat is het dan. En dat, dat gebeurt natuurlijk in de wetenschap. Het is een beetje een habegevoende verhaaltje. Mm -hmm. Nou ja, daar, dat was ook mijn doel om het, om het te delen met vakbroeders. En verder niet. Nee, maar door die, door die, uh, door die prijs uh, ben ik een soort... Nou ja, als er dan ergens in de wereld iets raars op vogelgebied gebeurt... dan hoor ik het. Of Ze dus gaan komt... allemaal jou mee. Je krijgt een foto opgestuurd. Mm -hmm. of je wordt gebeld. Of, of er komen gewoon nog wel eens brieven binnen. Nou ja, en, en dat gaat ver. Ik bedoel, de, dan, uh, als er ergens een... een, een, uh, nou, een wild genomen wordt... door een, door een, uh, door een zeehond op de, op de Zuidpool... dan ben ik de eerste die het weet. Dat is <lacht> toch al een hele eer. Zo je. Nou ja, dat is leuk. En, en ja. het, het, het, het voordeel daarvan is dat ik een enorm archief heb kunnen opbouwen... Uh, waaruit ik mijn boek... de ene man heb kunnen uh, mm -hmm. schrijven. En Zonder die, die, die prijs en die bekendheid had ik dat boek nooit kunnen samenstellen. Laten we eens even beginnen bij, de, bij, bij waar deze prijs nou eigenlijk vandaan komt. Hij is voor de eerste keer uitgereikt in 1991. Er zit een organisatie achter. Ja. En zeker meneer Abrahams ze is daar geloof ik een hele belangrijke man, speelt daar een rol in. Ja. Maar ik wil eerlijk zeggen, als jullie ook nog vragen hebben over de Ig Nobelprijs, uh, stel ze ook rustig aan, Kees. Ja. Wie, heeft, wie heeft dit waarom opgericht? Ja, Mark Abrahams in 1991, Die, uh, is een wiskundige, uh, destijds verbonden aan de Harvard Universiteit, die dacht, al die, al die hardwerkende en uh, ploeterende wetenschappers die nooit een Nobelprijs uh, zullen winnen, die wil ik op een andere manier belonen voor hun werk. En toen is op een, op een, uh, op een regenachtige avond in 1991 is het, uh, is de, de eerste ceremonie, op touw gezet in een achteraf zaaltje van het uh, Massachusetts Institute of Technology. En zijn er ook tien uh, ik Nobelprijzen uitgereikt mm -hmm. aan, aan onderzoekers. die met hun onderzoek uh, eerst, eerst aan het lachen maken en daarna het denken zetten. Dat is nog steeds het enige criterium uh, dat we hanteren om die prijs uit te reiken. Ik heb zelf even gekeken naar wie die eerste winnaars waren. want uh, het staat keurig op de site van onwaarschijnlijk onderzoek. Uh, of onwaarschijnlijk, uh, dus improbable in het Engels dan. Ja. Er staan keurig alle, alle, alle winnaars. Er staat bijvoorbeeld bij voor chemie is meneer Ben Veniste. Dat is de man van de homeopathie. Die zou aan hebben getoond dat homeopathie werkt. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Tenminste niet volgens de officiële Nobelprijzen. Ja. Maar ik zie ook dat er, dat er uh, ook wat politieke statements worden gemaakt. Ja. Uh, je had toen de toenmalige vicepresident uh, Dan Quayle... was vicepresident van vader Bush, of was hij van Reagan? Even van Reagan. Hoor. Van Reagan. Ja, ja. Die had ooit op televisie een, jongen, een jongetje, bij zo'n bezoek aan een lagere school, het woord aardappel verkeerd laten spellen. Ja. En dan zit er de, de, de grap denk, zit volgens de... mij ook heel erg in de toelichting van waarom iemand de prijs krijgt. Nou ja, wat wat we natuurlijk doen is een, een, een, een net als bij de Nobelprijs, er wordt een, een, een zogenaamde citatie gemaakt van je krijgt de Nobelprijs voor. Nou dan krijg je een zin wat samenvat waarom je die prijs gewonnen hebt. Nou ja, dat, dat verzinnen we natuurlijk ook bij de ik Nobelprijs. Mm -hmm. En uh, wat, je nu, wat je nu opnoemt in 1991, dat was het de eerste. Er zit ook een soort evolutie in. Uh, er waren zelfs uh, in 1991 onderzoeken die niet uh, echt waren. Die waren gewoon even, werden gewoon even verzonnen. Dat is nu afgeschaft. 92, vanaf 1992 zijn ze ook allemaal echt. Mm -hmm. En er zit. Um, ja, wat, als je nu kijkt, is, is, zijn de winnaars. Zijn, um, het is voor 90% gepubliceerd in peer-reviewed uh, literatuur. In uh, klinkende tijdschriften, Nature, Science, uh, De PNAS, noem maar op. Um, en er zit ook altijd wel een maatschappelijke sneer in. Uh, we hebben vorig jaar of het jaar daarvoor de IJslandse bankiers uh, ja. uh, de prijs gegeven voor de economie. Nou, u raadt wel waarom. Uh, vorig jaar. Uh, hey, ik kan me nog herinneren waarom omdat ze hebben laten zien dat je een bank heel snel kan laten groeien. en ook weer heel ja. snel kan laten krimpen. Ja, ja nou, doe dat maar eens. En het Amerikaanse dat, dat laboratorium dat, van, de, van het leger. die kreeg de prijs voor de vrede, meen ik. omdat zij een stofje wilden ontwikkelen. zodat ze alle tegenstanders gay konden maken. Ja, de gaybom. De gaybom, gay ja ja, ja zodat, zodat iedereen op het slagveld homoseksueel werd en ook dermate opgewonden dat ze zich alleen danig maar mee bezighielden. Het minst lof, no erbij worden. Dat is <grijp> ja, nee, nee, hoorde <grijp> er toen niet bij, geloof ik. Dat was alleen bij eende. Maar ja, maar vorig jaar, jaar de prijs, de, de, de, de prijs voor de scheikunde naar, uh, naar uh, twee scheikundigen en naar British Petroleum die hebben aangetoond dat olie en water wel mengen. Ja, in de golf van Mexico de... na die ramp met ja. dat boorplatform. Ja, nee, maar die sneer zit er dus werkelijk in. Die sneer gaat natuurlijk niet over wetenschappelijk onderzoek. wel er wel gewerkt is aan het stofje om een soldaat, een homoseksueel. Ja, ja, ja. Te maken. Nee, maar het is ook, werkt, het is ook echt. Alles, ja, alles is, is echt. Wat mm -hmm. ja, ja. ja, ja. hebben ze alleen gestopt, dat onderzoek, op een bepaald moment. Ja. Dat was nou weer dom. Dat was ja. onhandig. Maar goed, ze hadden de prijs binnen, dus waarom zou je doorgaan? Maar ja, ze wilden hem niet komen ophalen. Dat was heel flauw. Het mocht vast niet van de afdeling voorlichting van het Amerikaanse leren. Zeg <lacht> uh, maar, ik wou ook even jullie aan het woord laten... om te vertellen wat nou precies het onderzoek is waar je die prijs voor gekregen hebt. Jij hebt het onderzoek gekregen, Annelies. Jij hebt het onderzoek gekregen vanwege uh, ja, moet ik zeggen, alle onze ongewenste bed. En huisgenoten. Het woordje ongewenst stond er niet bij. Het stond alleen maar bij een inventarisatie van alles wat leeft en bloeit... als altijd weer boeit in ons eigen bed. En dat je daar nooit alleen in slaapt. Nee, maar het was toch wel duidelijk uit de boodschap... dat bedwansen, die dan ook inderdaad met je kunnen wonen... toch niet echt gewenste gasten zijn. Nee, Huismijten die... bijna onvermijdelijk, heb ik begrepen. Maar... Nou, tegenwoordig wel, omdat wij energie besparen. Mm -hmm. Ging dat beter? Ja, kijk... In... Als je tegen mensen zegt van de natuur houdt niet op bij de vensterbank... maar die gaat gewoon door in huis, inclusief je bed. En niet te vergeten, de makkelijke bank waar je televisie kijkt... want dan zit je minstens zoveel uren op als je in bed ligt, waar? Mm -hmm. Ja, als je dat tegen mensen zegt, gaan ze altijd eerst lachen. Maar als je ze vervolgens keurig met plaatjes en dergelijke laat zien hoe dat dan gaat. En dat die beestjes naar de buitenkant van je bed gaan als je gaat slapen. En als je weer uit je bed komt, dat ze weer naar, de, naar het midden toe gaan. Dat is echt zo'n heel leven. Dat er plantjes in groeien, die weer worden gegeten. Door de... Ja, dat is dan toch weer heel anders, hè? Maar dit is de onderdeel van u. Kijk, want nu klinkt het komisch en uh, een beetje vieze verhalen van vieze beestjes. U bent, u bent hoogleraar gezondheidstechniek van de gebouwde omgeving. Het heeft een duidelijk doel waarom u dit wilt weten. Het, oorspronkelijk is dit onderzoek begonnen omdat wij uh, de oorzaken van astma, de allergische oorzaken van astma, die kenden we wel, waaronder andere mijten en schimmels. Maar meer wilden weten van hoe die aantallen werden bepaald. Want die aantallen bepalen ook hoeveel allergen je inademt, dus ook hoeveel kans je hebt om benauwd te worden. Hoe bedoel je eigenlijk... Aantal, aantallen, de aantallen, de, de kans dat je... Hoeveel... Nou ja, de aantallen beesten en schimmels okay, klar, en dergelijke, die mm -hmm. bepalen natuurlijk toch de, ja, de kans dat, dat uh, diegenen die er overgevoelig voor zijn, zo ongeveer... Een, van 40% van de bevolking, dat die er klachten van krijgen. En dat was dus eigenlijk in eerste instantie de oorzaak. En later kwam er ook bij dat er toch steeds meer mensen klagen over... dat ze muggen wilden hebben zonder muggen. Mm -hmm. Dus blijkbaar gebeten worden door iets. Maar ja, ze hadden geen muggen zien vliegen. Hè? Als je gebeten wordt, zullen het muggen zijn. Dus dan, toen was de vraag van, zit er dan ook wel eens een keer in bed iets... wat jou kan pikken? Ja, dan krijg je bedwansen langs of uh, bijvoorbeeld uh, mensen die onder het... Uh, je hebt de bovenste verdieping slapen en dan zitten vogelnesten onder de pannen. Want ja, die moet je toch niet doodmaken, al die vogeltjes? Hè, zou toch zielig zijn voor het milieu? Nou, de vogeltjes vliegen uit en de parasieten die gaan één verdieping lager het bed in. Nou, dat soort zaken kwamen er toch bij. Hoe heeft u dat onderzocht? Gewoon een aantal oude matrassen genomen, uitgeklopt en gekeken wat erin woont? Nee, nee, nee. Het, uh, ik uh, kreeg op een bepaald moment uh, uh, als bijnaam de stofjuffrouw. Omdat ik dan uh, gewapend met een uh, stofzuiger. Uh, gewoon ging stofzuigen. Waar? Bij mensen thuis? Bij uh, in eerste instantie zijn er wat monstertjes genomen bij mensen thuis. Maar later hebben we echte... Uh, ja, een dubbelblind heet dat dan. Uh, experimenten opgezet waarbij we dus in woningen van uh, astmapatiënten, nadat nou, ze het hebben goedgekeurd enzovoort... Mm -hmm. die in twee groepen hebben gedeeld. De ene die kreeg een speciale behandeling, uh, want we, we kunnen ze ook doodmaken, die mijten. En de andere die werden behandeld zoals, ja, met een normale saneren... om te vergelijken of het dan beter ging met de astmatische klachten. En het is dus duidelijk, hoe minder mijten, uh, hoe minder klachten. Hoe minder klachten, ja. Heeft u nog wat gouden tips? Wat, wat moet ik er doen? Je, je, je matras regelmatig vervangen bijvoorbeeld? Nou, nee, het is eigenlijk veel simpeler, maar meestal word ik half, vliegen ze me liefst naar de keel als ik het zeg, maar het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar en 366 dagen in het schrikkeljaar, mm -hmm. ventileren. Dus een raampje open hebben. Ja, en dat is natuurlijk in deze tijd van uh, energiebesparing, is dat, uh, maar ja, gewoon, mag dat Gewoon niet... slapen met het raam open. Slapen met het raam open. En, en dat is voldoende om van die... Dat is, uh, als je dat in de winter doet en je doet dat uh, een aantal maanden, dan uh, krijg je in ieder geval weinig extra groei. En dan kun je als, als extra maatregelen, zijn er nog uh, speciale hoesten die je bijvoorbeeld om een... Uh, uh, om een matras kunt doen, mm -hmm. Want of een nieuw matras kopen kan natuurlijk ook wel. Als je er pas in hebt gekocht, dan je... ja, hij ligt zo lekker, ik wil geen nieuwe. Moet je dan speciale hoezen doen? En dingen als dekens of, of een uh, dekbed of hoofdkussens, die kun je ze nu dan natuurlijk ook wel eens in de wasmachine stoppen en bij 60 mm -hmm. graden wassen. Alleen nu wil iedereen weer koud wassen bij 25 graden. Dat, ja, dat hebben we in het lab ook wel eens gedaan. Nou, die meiden die zwaaien dan, hè? Die blijven gewoon zitten. Dus, um, tropisch zwemparadijs. Ja, ja, ik vind ze verrukkelijk. Dus, um, ja, nog, daarom zeg ik, als ik dit soort tips geef, dan word ik altijd half afgemaakt. Want dan ben ik onvriendelijk tegen het milieu. Maar hoe dus heet wassen. Heet, heet ja, heet wassen. En, en met een schone matras beginnen en de tand bijhouden en veel slapen met het raam open. Uh, altijd met het raam Altijd raam open. slapen met het raam, en raam open. open. Het liefst open. koude lucht van buiten laten uh, of yes, Ja, Oké, okay, nee, maar dat is heel makkelijk. Kunnen we heel goed ja, onthouden. Ja, het is heel simpel. Uh, Kees, wou ik weer even een paar vragen stellen over die... Um... Ik Nobelprijs. Wanneer, uh, wie bepaalt wie er voor in aanmerking komt? Dus niet ja. zozeer de jury die dan kiest, maar je moet natuurlijk ook kandidaten hebben. Er moeten mensen insturen. Ja, iedereen uh, kan nomineren. Je kan jezelf nomineren. De laatste jaren zien wij een toename van het aantal zelfnominaties. Ja, dat Kijk eens, dit, graag, heb ja. Ik, dit heb ik mm -hmm. onderzocht. Kijk eens, dit is wat voor mij. Prima. Um, Uiteindelijk krijgen we tussen de vijf tussen de en de zevenduizend nominaties per jaar binnen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, dat, dat is per dag soms enige honderden e-mails of, of, of post... wat binnenkomt met artikelen of met dingen. Nou, wat we natuurlijk als eerste uh, checken is van, is het echt? Mm -hmm. Dan valt al best wel veel af. Dat is niet echt. Zijn mensen die gokken, die denken het zo niet serieus genoeg? Nee, dus, uh... of een bepaalde website waar iets op staat, maar dat is niet te verifiëren. Dus moeten we gewoon gepubliceerd verifiërbaar ver ver ver ver onderzoek zijn. Mm -hmm. Ja, en dat, dat uh, brengen we terug tot ongeveer 100. En dan hebben we een, een, een, een gezelschap uh, bestaande uit uh, een aantal Nobelprijswinnaars. Echte Nobelprijswinnaars. Echte Nobelprijswinnaars, echte Nobelprijswinnaars ja, ja, ja. Uh, wat wetenschapsjournalisten. Uh, Ikzelf ben erbij. Uh, Mark Abrahams, de founder. En er wordt voor het, om, voor het vinden van het juiste evenwicht ook altijd nog iemand even van straat geplukt. Mm -hmm. En dan uh, ja, wordt daarover uh, uh, vergaderd. Van, uh, nou ja, de, de, en dan, dan rolt er wat uit. En wat, we wat we natuurlijk hebben zijn tien prijzen in tien categorieën. Dus we, we, we, we proberen zoveel mogelijk de Nobelcategorieën te volgen. Dus dan hebben we het over de geneeskunde of de fysiologie. Uh, de, de scheikunde, de, de, de natuurkunde, de vrede, de literatuur. En uh, nou, dan gaan we een beetje kijken of we er een, een, uh, een leuke mix van kunnen maken. Want het is natuurlijk een, een, uh, het is een, show die we maken. Het is een, een behoorlijk geoliede ceremonie. Mm -hmm. um, ja, dat moet allemaal een beetje passen. Dus, dus. Uh, ah ja, de tikjes moeten leuk zijn, want het gaat toch om spitsvondigheid. Ja, nou ja, dat. Dus dat, de laudatie moeten leuk zijn. In principe komt het in, in, in beginstel natuurlijk niet om gewoon de publicatie, het onderzoek of dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken. En wij verzinnen dan uit de inhoud van het, van het. Uh, van het artikel wel waar de prijs voor, voor is. Dat is, dat is. Dat is niet zo moeilijk. Mm -hmm. uh, ja, en dan. Uh, dan geven we natuurlijk. Uh, dan hebben we de keuze gemaakt, tien. En dan gaan we de mensen benaderen. Ja, dat doe ik dan in Europa. En, en Mark Abrams doet dat in de rest van de wereld. En dus dan, dan bel ik, als ik mensen persoonlijk ken, dan bel ik ze op. Of als ik ze niet ken, dan stuur ik ze een mailtje. Een obscuur mailtje, Inderdaad, ja. een, een obscuur mailtje. Want het begint al van, wilt u wil je dit alsjeblieft vertrouwelijk behandelen? Dat is mm -hmm. ook een geheim. Dan begint het mee. En ik kom niet uit Kenia en ik vraag niet ja, om geld. Ik vraag niet om geld ja. en, ik zeg, en ik zeg, ik wil graag een keer met u praten over uh, dit en dit artikel. Gepubliceerd daar en daarin. En, uh, uh, en ik ben van die en die organisatie. Nou, en, en tegenwoordig is het zo dat in 9 van de 10 gevallen, dan weten ze al hoe laat het is. Mm -hmm. Ja, nu, is het, nu ja. zal het toch inmiddels echt ja. wel bekend. En ik ben nu, nou, ja. we, we zijn nu bezig om de winnaars van, uh, van oktober, uh, om die het goede nieuws te brengen. En uh, ik heb er nu uh, een stuk of drie op mijn lijstje staan. En uh, nou, die hebben allemaal, uh, en die wisten gelijk waar het over ging. Ja. Oh, we zijn benieuwd. September, ja. de laatste week van september. Ja, dus we 9, op de 29 september, donderdag 29 september is de 21 ste ceremonie alweer. Dat, dat is nog maar drie maanden bijna weg. Ja. ja. Dan heb je nog heel wat werk te doen. Nou, nee, het, het, het werk is al gedaan. Het onderzoek is al gedaan. De mensen... Nee, nee met jouw werk. Ja, ja. <coughs> ik bedoel, jouw werk om het nu allemaal in ja. goede banen te leiden, kiezen en dat soort dingen. Ja. Um, ga ik weer terug naar het onderzoek van Bart Krols, malaria. Jij hebt het gekregen voor de tenenkaas. Ja, kan je even kort zeggen? Heel in het kort. Uh, dit, dit gebeurde allemaal tijdens mijn promotieonderzoek. En uh, ik had als taak, als opdracht om te achterhalen welke menselijke geurstoffen, welke menselijke lichaamsgeuren... Afrikaanse malaria mogen gebruiken om jou te kunnen traceren... s'nachts in het donker. Nou, terwijl je daar in een hutje ligt te slapen. Het probleem waar ik meteen tegenaan liep... is dat je als mens produceer je meer dan 400 verschillende verbindingen, chemische verbindingen. Dus dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. En dat werd een gebed zonder einde natuurlijk. Dus eh, ik moest een of andere shortcut eh, proberen te vinden. Nou, die kwam er door een hele interessante observatie dat iemand, een, een Engelsman, en zeker meneer Heddo... die had in, uh, in de 50er jaren had in Oeganda een experiment gedaan... waarbij hij keek waar uh, muggen beten op het lichaam van naakte kinderen. Dus hij had een zittend kind, een staand kind, een liggend kind... en hij keek waar die muggen een voorkeur hadden voor het bijten op dat lichaam. En dat bleek altijd het hoofd te zijn. En dat fascineerde mij enorm, want ik had altijd met malaria-muggen het idee... dat ze juist rondom de enkels en de voeten steken. En dus hebben we een experiment opgezet. Een, een grote, grote kooi, daar hebben we iemand in zijn onderbroek naakt ondergezet. En we hebben in die kooi hebben we vier verschillende soorten muggen losgelaten, één voor één. En dan uh, gekeken waar op het lichaam die muggen staken. Nou, onze Nederlandse malaria-mug, Anopheles atroparvus heet die... die had ook een hele sterke voorkeur voor het ste steken op het gelaat. Sterker mm -hmm. nog, twintig van de honderd beten waren op de neus... Van een stilzittend persoon. Mm -hmm. Maar die Afrikaanse die had een hele sterke voorkeur, inderdaad, voor het steken om de enkels en de voeten. En, en uh, hij noemde net dat het uh, een heel serieus onderzoek was. Ja, Ilya, van Bees. Ja, we had een heel serieus onderzoek. Nou, wij begonnen op dat moment, begon het al behoorlijk te lachen allemaal. Uh, want ja, je maakt natuurlijk meteen in de lab maak je een hele hoop uh, geintjes over tenenkaas en, en, en ja, stinkende voeten en dat enfin, noem maar op. Alle geintjes die daarbij horen. Maar op een gegeven moment, samen met collega Ruud de Jong... toen viel dan toch dat kwartje op een gegeven moment... van, hé, hey, er zijn ook een aantal kazen die wij consumeren... die heel sterk een, een geur hebben die doet denken aan de menselijke voet. Ja. De menselijke zweetvoet. Dus we zijn op een goede dag zijn wij in Wageningen naar uh, een, een, een, een kaasboer gegaan. En ik heb tegen die mevrouw gezegd van, nou kunt u... Uh, kunt u ons wat kaasjes geven die sterk naar voeten ruiken? Zo denken van, nou ja, Echte ik ga daar een hele rare reactie krijgen. Maar dat mens die, die vertrok Ik echt geen krip... die zei, maar natuurlijk meneer, ik heb hier een bierkaasje en een Grière en ik heb dit en een Alle een hele lading kaas die naar voeten ruiken. Dus wij met een hele zak vol met kaas terug naar het laboratorium... en uiteraard niks gezegd tegen collega's, want dan word je meteen afgemaakt. He, want die hebben zoiets van, ben je helemaal gek geworden... En daar hebben wij in het diepste geheim, hebben we daar een paar maanden lang zitten, zitten experimenteren met allerlei soorten kaasjes. Totdat we op een gegeven moment eh, met een Limburgs kaasje, ter grootte van een speldenknop, dus echt een hele kleine hoeveelheid, dat wij over afstand Afrikaanse Malai muggen konden aantrekken. Dus je trekt Afrikaanse muggen aan met een Nederlands zuivelproduct. Nou, dat was natuurlijk... Ja, Hik van den Dam, hè? Dat, was, dat was een uh, hilarische uh, moment waar dat, dat wij daar beneden in die, in die kelder zaten bij die windtunnel en daar met allerlei van die kaasjes zaten te spelen, want dat was het eigenlijk. En dat bleek uiteindelijk ook nog te werken. Nou, dat was in de periode, praat ik over 1993, dus dat is al behoorlijk lang geleden. En uiteraard uh, vonden wij dat zo'n uh, macabre en interessante ontdekking dat we dachten van nou dat gaan we meteen in, het, in een van de meest vooraande tijdschriften ter wereld publiceren. zoals... Keesel aangaf Nature of Science, dus we hebben inderdaad een, een artikel neergelegd bij Nature, en daar kregen wij een review terug. Nou, dat was al heel iets. Hè. Als je een review wordt, dan ben je al heel wat. Maar we kregen een review terug die zei van: nou, it's interesting cocktail party talk. Okay. Zo van, dit is leuk om over een cocktail een beetje over te lachen en te Dat dadlen. was geen review, dat was gewoon een klap, een dat klap een, om je oren. Ja, helemaal. En da daar viel ook niemand tegen in te gaan bij de, bij de redacteur van het tijdschrift. Die had zoiets van, nou oké, okay, dat is een gepasseerd station. Uiteindelijk hebben we het dan uh, ergens weten weg te plaatsen... in een tijdschrift Parasitology Today. Dat is een hele stap lager. En daar hadden we de grote pech. Dat dat de, de issue van dat tijdschrift kwam uit op 1 april. Oh, yeah. heerlijk. Dus heerlijk. we stonden wel eens maar op de kaft met een mooie foto, blokje Limburgse kaas... een, een, een, een, een prikkertje erin met een Nederlandse vlag erop en daar muggen overheen. Dat was echt fantastisch. Maar nou hadden dus onze collega's wereldwijd zoiets van... nou jongens, dat is nou eens echt een leuke grap voor 1 april. En dat was het natuurlijk niet. Het was gewoon bloedserieus onderzoek. En dat is uiteindelijk is dat zo ver gegaan... dat we die, de geurstoffen die van die kaas afkomen, die zijn geïdentificeerd. Dat kun je gewoon doen. En uiteindelijk zijn er mengsels gemaakt van die stoffen die daarvan afkomen. En die zijn ook getest, zowel in Gambia, en West-Afrika, als in Tanzania en Oost-Afrika. En begin vorig jaar is er dus een blend van tien stoffen, een mix van tien stoffen... Eh, die, die attractiever is dan de mens, samengesteld. En wat is nou het mooie aan het hele verhaal? Acht van die tien stoffen zitten ook op het aroma van Limburgse kaas. Dus uiteindelijk, wat we dat onderzoek hebben... van eerst lachen en dan nadenken... ja, het blijkt dat we in dit geval... dat we er gewoon verdomd dichtbij zaten. De menselijke neus is een beetje vergelijkbaar... met de neus van de malaaiemug. Nou, dat is prachtig. Was het jouw neus overigens, waar ze allemaal in, in beten? Dat klopt. Ik was de proefpersoon. Ja, dat is ja, je... een beetje moeilijk om daar een proefpersoon voor te vinden. Voor dit nee, nee, nee, nee. daar vroeg ik mij af. Was jij degene die een onderbroek verder ja. naakt tussen de, in de kooi zat? Okay. Ja, en toen okay. hebben we op okay. een gegeven moment nog nagedacht van... ja, uh, dat is wel een beetje een probleem, want dan doe je alle experimenten op een man. En je zou natuurlijk ook graag willen weten van... is het bij een vrouw precies hetzelfde? En je vriendin wilde niet? Nou, die heb ik wel de kooi ingekregen. <laughs> ja, <dat was> maar, <laughs> dat was op een zaterdagmorgen weer nog heel goed. Er was niemand in het lab. En naar nou, zij in de kooi naakt en uh, muggen loslaten. En na tien minuten was het gebeurd. Ze zeiden, je kunt potten met je onderzoek. <lacht> je, je, wel, onder... je bent er wel mee getrouwd uiteindelijk, toch? Uiteindelijk getrouwd, ja. twee kinderen nog steeds. gelukkig, uh, helemaal wel, goed. Ja, dat maar dat was ja, hilarisch. Zit Fantastische nou... tijd geweest. Maar zit er niet een soort confound in? Want de mug die voor de onderbroek gaat, daar zit een onderbroek tussen. Dus de billenmug heb je dus nooit kunnen meten. Ja, dat klopt. Er zijn een paar beter op gevoelige plekken geweest. Dat is wel zo. Maar we hadden wel zoiets van, dat moet een beetje, beetje gecontroleerd blijven. Maar fantastisch. Een geweldige tijd geweest om, om zo onderzoek te kunnen doen. En, en wat Kees ook al aangaf, uh, de, de ignobels zijn er echt voor om mensen te interesseren. Jonge mensen te interesseren in wetenschap. Wetenschap is niet droog. Wetenschap is niet met een witte lapjas aan droog onderzoek. Nou, wetenschap kan fascinerend Leuk, uitdagend en, en ja, hilarisch zijn. En dat is een geweldig. Een beetje gekkigheid helpt ook wel om eens een keer iets Zonder nieuws meer. te vinden... in plaats van te doen wat die anderen ook al bijna Zonder Zondeweg. Nou, één ding. Want je vertelde net, er is nou een mix van tien geurstoffen... die de malaria nog aantrekkelijker vindt dan uh, de mens. Wat doe je dan? Dan hang je als het ware zoals je in het toilet van die verfrisse luchtverfrissers kan hangen... Dan heb je een luchtverfrisser in je slaapkamer en dan gaan die muggen daar naartoe. Het gebeurt net iets anders. Uh, de, het, het onderzoek wat nu plaatsvindt is eigenlijk in het veld om uh, zeg maar, rondom dorpen om daar die vallen te plaatsen. Die mm -hmm. vallen waarin die geurstoffen zitten. En dus die muggen weg te trekken bij de huizen, zodat ze niet meer naar mensen gaan en de ziekte malaria kunnen overdragen. Maar dat je ze in het valletje vangt en dan is het gebeurd. Dus het is een, een, een additioneel wapen in de strijd tegen malaria, naast al die andere wapens die we inzetten... zoals klamboes en het Maar ik begrijp wel, die malaria wordt ontzettend moeilijk te bestrijden. Je hebt heel veel verschillende manieren nodig om dat beest te grazen te nemen. Eén is niet voldoen. Het is, het is de geïntegreerde aanpak die werkt. He, je moet dus zowel de parasiet aanpakken in de mens... als ook de mug aanpakken. Je moet een stuk voorlichting doen. Eigenlijk een geïntegreerde aanpak, die kan succesvol zijn. Eén strategie aan zich... Gaat niet leiden tot de oplossing van het probleem. Nou, we hebben in Nederland ook malaya gehad. Hè? Tot, tot 1970 hebben we in Nederland malaya gehad. Maar doordat we het zeer rigoureus en consequent hebben aangepakt, zijn we uiteindelijk gewoon van het probleem afgekomen. Dus het kan. En, en eigenlijk waar wetenschap mee bezig is om steeds meer nieuwe wapens aan te dragen, nieuwe tools voor de toolbox, zoals we het dan noemen. Mm -hmm. Om gewoon die, die bestrijding in Afrika meer geïntegreerd en meer succesvol te kunnen maken. Nog een vraag aan jou, Kees. Ja. Hoe scoren wij als Nederlanders uh, op die Ig Nobel? Uh lijst. Ja, Engeland staat aan top. Mm -hmm. Dat is uh, zonder twijfel de meeste winnaars uh, inmiddels opgeleverd. Heb je ook een idee waarom ze daar aan de top staan? Omdat ze meer gevoel voor humor hebben? Of? Dat, dat, dat, moet zeker, dat moet zeker meespelen. Uh, wat absoluut, uh, waar, je absoluut, uh, waar wij absoluut geen winnaars uh, kunnen, uh, kunnen vinden... Uh, we kunnen ze wel vinden, maar we krijgen ze niet uh, om ze te accepteren... Mm -hmm. uh, dat is uit het Midden-Oosten. Mm -hmm dat is echt moeilijk om, om, om, om duidelijk te maken van dat, dit, dat dit geen uh, scherts is. Ze zien de dubbele bodem niet. Nee, nee, dat is moeilijk. En, mm -hmm. en uh, Ik moet zeggen dat de, de, het aantal mensen die de prijzen uh, weigeren... Is, is minimaal. Maar als er een prijs ge, gewijzigd wordt, dan is het meestal uit het Midden-Oosten. Ja, dat is dat denk ik een cultuurkwestie. Een kwestie mm -hmm. van gevoel voor humor hebben. Uh, je, jezelf in de ogen kunnen kijken van dit heb ik gedaan, relativeren. Um, uh, ironie, satire, als je, als, mm -hmm. je, als je dat niet kent, ja, dan... dan die, de prijs is, is lol. Het is één grote grap. Mm -hmm. Maar een serieuze grap, zeg ik wel eens. En, en als, je, als je dat... Als je dat doorhebt, als je daarin meegaat, nou dan, dan, dan, nou ja, dan heb je de mensen zoals hier aan tafel die daar met, met vuur en passie over kunnen vertellen. Maar als je dat niet hebt, dan, nou ja, okay, dan gaan we naar de volgende. Ja. Want ik zag wel, er zitten ook Chinese en Japanse namen bij. Ja. Tenminste, die kan ik niet zo goed uit elkaar, maar aziatische ja. maar Aziatisch. Ja, ja, uh, Japanners. Mm -hmm. ja. ja, dat, dat is dus geen, enkel, ook geen enkel probleem. probleem. In, in, in, wij zijn heel groot in Japan. Er zitten ja. zelfs Duitsers bij, als ze een ja. over vooroordelen ja. Ja. Oostenrijkers, nou moet je uh -huh. nagaan. Ik bedoel, uh, nee, maar Japan het is nu... dus buiten het Midden-Oosten, want het is niet echt een prijs waar we zeggen... dat hoort bij die anglo saxische of West-Europese cultuur met humor en satire. Er zijn nee. veel meer mensen. Nee, ook Fransen, uh, Spanjaarden, Zuid-Amerika. Uh, het, het, het, het, gaat, het gaat alle continenten over. Australië Nieuw-Zeeland. En Nederland heeft nu uh, vijf... Uh, vijf uh, winnaars uh, opgeleverd. is dus één winnaars, ontbreekt ja. aan tafel, Pek van Andel en consorten... Ja. die de, de, de menselijke gelagvermeenschap in de MRI-scanner in beeld gebracht hebben... al in 2001. zij waren de eerste Nederlanders die het wonen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is op zich een goede score voor een land met, uh, met 14, 15 miljoen inwoners. Ja, ja, ja. Nee, ik was laatst ja. bij een toespraak van Robert Dijkhaaf, president van de KNAW... En die vertelde ook wel dat Nederland buiten gewoon goed scoort eigenlijk. Als je oh, ja. ziet hoe groot het landje is... Ja. dat wij heel erg hoog scoren als het gaat over prestaties binnen de wetenschap. Nog wel. Ja. Nog wel. Ja. Nou ja, ik, nou, maar... ik weet niet of jij ook bij die lezing was... maar het, de teneur van het verhaal was inderdaad wel... ja, met al die bezuinigingen... en, en we, we, we, moet zeggen, we zijn al zo opgerekt in onze financiële mogelijkheden. Dat betekent alleen maar dat als er wat afgaat... dat er daar dus ook van alles van afgaat. Ja, nou ja, het voorbeeld wat Bart noemt van eventjes... min of meer clandestine experimenteren met verschillende kaasjes... Ja, als daar geen tijd en geld voor is, dan, dan komen dit soort resultaten natuurlijk ook niet meer boven. Je moet nou ja, natuurlijk... hij deed het op zaterdag, hè? Nou ja, goed, maar <laughs> Ik bedoel, het, het, het, als het allemaal ingedampt Top. wordt in, in vast omschreven programma's en protocollen... Ja, dan komen dit soort leuke en, en, en, en goede resultaten natuurlijk niet meer boven. Want hoe ging het met jou, Ilja? Had jij moeite om je onderzoek verkocht te krijgen? Of tenminste... De... Ja, maar... Elk onderzoek daar moet gefinancierd worden. En was dat in jouw geval moeilijk? Nou, in mijn geval had ik het voordeel dat uh, Simon Rietveld uh, de kart de, de trok. Hij is de onderzoeker de, op uh, het gebied van astma. Mm -hmm. Waar ik als student in mijn tweede jaar, omdat ik zelf astma heb, dacht: daar wil ik wel eens wat meer over weten. En toen ben ik als studentenassistent bij hem begonnen. En eigenlijk zijn we tien jaar lang doorgegaan. Ondertussen was ik me in een heel ander gebied aan het bekwamen. Maar heb ik me wel altijd ook met dat onderzoek van Simon B. meegeholpen. Dus de financiering van dit onderzoek heb ik me nooit zo mee bezig gehouden. Ik heb me vooral bezig gehouden eigenlijk met hem het helpen opzetten... en het analyseren en het opschrijven van dit, uh, dit soort uh, werk. Als je, wil je nou even de proef beschrijven zoals jullie die gedaan hebben... en daarna ook nog vertellen hoe je in godsnaam op het idee kwam... om dat te gaan, op die manier te gaan testen? Nou Dan, dan, dan moeten wij even een stapje terugzetten... Is dat uh, wij hebben veel onderzoek naar, naar astma, waarin we eigenlijk uh, een op zich al bekend gegeven Namelijk dat de zelfrapportage van benauwdheid heel slecht correleert met de daadwerkelijke luchtwegvernauwing. Nou, dan ook, moet je even zeggen wat correleert betekent. En hier. dat bedoel ik dus mee van dat als jouw longen dicht zitten. dan is het niet noodzakelijk zo dat jij zegt. Mijn longen zitten dicht. En als jij zegt mijn longen zitten dicht, is het niet noodzakelijkerwijs zo dat ze dan ook dicht zitten? Juist. En uh, dit is wel iets wat ze al in de jaren zeventig uh, heel gecontroleerd wisten aan te tonen. Want dan zeiden ze gewoon tegen mensen: we gaan zo meteen je longen dicht doen met een, een of ander stofje. Mm -hmm. En dan moet je daarnaast zeggen: hoe dicht? En dat konden mensen niet. Dus wat uh, Simon Rietz al toen is begonnen, is een beetje te gaan kijken: van nou ja, hoe kunnen we dat nou duiden? En een van de ide ideeën die, uh, die dan eigenlijk naar voren kwamen, is dat we natuurlijk emotionele systemen hebben. En een van die systemen is gewoon dat als jij je gewoon slecht voelt, dat je dan bijvoorbeeld een beetje angstig kunt voelen of boos kunt voelen. En wij dachten dus van uh, dat dat soort negatieve gevoelens dan als een soort cue gebruikt kunnen worden voor jouw benauwdheid. Dus als ik mij slecht voel, dus ik voel me een beetje bozig of een beetje angstig, dan zeg ik vervolgens ik voel mij benauwd. Ongeacht of die benauwdheid nou ook daadwerkelijk betekent dat jouw longen op dat moment dicht zitten. Dus we hebben mm -hmm. mensen bijvoorbeeld uh, allerlei rare dingen laten doen. We hebben ze mensen op een uh, lopende band gezet. En dan met een uh, hartbewaking om zo'n band. Waar dan jeukpoeder onder zat. En dan uh, zeiden de mensen die geen astma hadden... die zeiden van nou, ik, ik heb jeuk. En de mensen uh, met astma die zeiden... ik heb last van benauwdheid, van astma. We hebben kinderen uh, computertaakjes laten doen. En als ze dan bij level 10 zouden komen, dan zouden ze 50 gulden krijgen. En dat waren jongetjes van twaalf, die, die willen dit wel. En als we dan in de buurt kwamen van dat level, zeiden we van... nou ja, je buurjongen is al veel verder. En mochten ze nou om, omverhoop bijna halen, trokken we net even de stekker eruit. Mm -hmm. En weer, de kindertjes zonder astma, die werden gewoon boos. En die, die, die gingen als het ware mij slaan. Terwijl de kindjes met astma, die gaven aan, ik voel me benauwd. Dus ze gebruiken eigenlijk hun negatieve stemming om hun uh, fysiek te duiden. Maar ik wil hier wel meteen even één ding duidelijk maken. Het is dus niet zoiets als van uh, gekke jongens, hè, die Romeinen, wat uh, in Asterix... Nee, in bedoel, het, is, het is geen aanstellerij of aanstellerietes. Nee. Het is gewoon dat ze niet goed weten... Of niet goed kunnen zeggen uh, uh, of niet goed onder woorden kunnen brengen. Een soort met staat van ja. je slecht voelen. Nou, en dan je is... kan niet in je eigen longen kijken. En, nee. uh, hetzelfde maar je kan het zo... dus ook niet goed genoeg voelen, blijkbaar. Nee, uh, jij je kunt kan op, geen dit onderscheid maken. op dit moment. Op dit moment kun jij ook niet aangeven hoe hard jouw uh, hart klopt, of hoe, hard, hoe hoog jouw bloeddruk is. Of, uh, er zijn allerlei fysieke processen die wij gelukkig maar. Niet zo goed, Anders, ik denk dat je anders zeer onrustig de hele tijd hier aan tafel zit. zitten. Maar, nee, als je er moet bijhouden, dan ja. kom je nergens nee, anders Nee, maar mee. er zit nog iets heel anders achter. Er zit ook een beetje de gedachte achter dat als jij in de savanne loopt... en je ziet een paar ogen, dan zal jij rennen. En als je dan nog een keer goed kijkt, kan het goed zijn dat jij talonrechten aan het rennen bent... want het was gewoon je vriendin. Je kan de fout ook andersom maken, dat je dus niet rent... en dan was het een leeuw en dan ben je dood. En dat is iets wat... Bij, in ons hele systeem zit. Dat we bepaalde fouten maken ten voordele dat we dus liever een fout ten onrechte maken dan een fout ten onrechte niet. En hetzelfde zou je dus ook kunnen zeggen bij bepaalde. Dat is dus ook uh, met astma. Je kan het je gewoon minder veroorloven om niet in te grijpen dan dat je het kan veroorloven dat je. Het ten onrechte wel ingrijpt. Dus te veel inhaleren, zal ik maar zeggen, is altijd beter ja, dan, te dus, en dan en dan de lol van eigenlijk het onderzoek waarvan dan wij die prijs mee hebben gewonnen is. We hadden eigenlijk de hele tijd aangetoond... dat mensen ten onrechte medicatie namen. En je zou kunnen zeggen dat Klakso of de farmaceutische industrie dan uh, zegt... Nou, nou en, we verkopen wat meer. <laughs> uh, en dit onderzoek hebben we voor het eerst eigenlijk aangetoond... dat je ook soms te weinig verkoopt... Want als mensen zich ten onrechte, nou niet ten onrecht, als mensen zich heel goed voelen, mm -hmm. en dat is wat er gebeurt als je een achtbaan uitstapt. Als je een achtbaan uitstapt, dan voel je je heel erg blij. Dat was fantastisch. En als je dan aan mensen vraagt, voel je je benauwd, dan zeggen ze dus allemaal nee. Maar een achtbaan doet nog iets meer. Er komt koude lucht, komt er over je longen heen, en je krijgt eigenlijk een soort, uh, zou je kunnen zeggen, een luchtwegvernauwing door die luchtstromen die over mm -hmm. je longen heen gaat. Dus het gaat slecht met jouw longen. Dus wat wij eigenlijk in dat onderzoek aantonen, is dat mensen waar hun longen dus achteruit van gaan, op dat moment dus ook kunnen zeggen... omdat ze zich eigenlijk blij voelen, ik voel me helemaal niet benauwd. Dus dit was het, we draaiden het een keer om. En het mooie was dat we het ook nog eens een keertje voordat ze de achtbaan instapten... het een keer vroegen. En voordat je een achtbaan instapt en je bent nu een 18-jarig meisje... ben je een beetje bang. Althans, deze 18-jarige meisjes die waren bang als ze de achtbaan ingingen... En als je dan aan die meisjes vraagt, voel je je benauwd? Dan zeggen ze ja. En als je dan een longinhoud meet, is er niets aan de hand. Dus dat repliceerde eigenlijk zeg maar, dat jeukpoeder en allemaal dat soort dingetjes. Maar we zien dus hier eigenlijk binnen vijf minuten... dat mensen twee keer een fout maken. Ten eerste, ik neem ten onrechte mijn medicatie. En daarna, ik neem ten onrechte mijn medicatie niet. Mm -hmm. Dat zou eigenlijk de duiding zijn van dit onderzoek. Punt is alleen dan, ik moet zeggen, blijf ik nog met de vraag zitten. van, uh, Je wilt toch als medicus weten wanneer zijn ze dan wel benauwd moeten ze medicijn nemen... en wanneer zijn ze niet benauwd, dan hoeft het dus niet. Of is dat niet zo belangrijk om dat te weten? Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten, maar ik denk dat het dus... Uh... Maar je kan niet van de patiënt zelf op aan, want die weet het niet. Die kan, die kan dat niet goed aangeven. Uh, uh, dat klopt, maar er zit nog wel één ding extra onder. Wij zijn van mening dat dit met name speelt voor mensen... die dus al wat langer uh, longklachten hebben omdat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat over de tijd heen heb jij steeds vaker meegemaakt, terecht meegemaakt, dat jij je beroerd voelt door je astma. Je maakt er steeds vaker mee dat je dus een bepaalde negatieve staat linkt aan jouw astma. Mm -hmm. Met als het gevolg dat, nou en een, ik zou niet weten of dit nou na tien jaar is, na vijf jaar of na... Maar dat je dus die associatie gaat leggen. Het is ervaringswijsheid. Nou, het is dezelfde ervaring die, die, die mensen hebben met alles. Als jij dus heel vaak als jij van auto's houdt, dan zul jij dus sneller de nieuwste, het nieuwste model auto's zien, maar ook sneller een fout daarin maken. Is het nou zo met dit soort onderzoek wat je feitelijk met Simon Lief ja. had gedaan? Je bent eigenlijk heel wat anders. Je bent de hoogleraar van sociale psychologie. Ja. Uh, zou je die Nobelprijs ook nog voor je eigen onderzoek willen hebben? Nou ja. of zou, Dit zag je waarschijnlijk niet aankomen. Dit zag ik niet aankomen, nee. nee. Maar wat, wat, wat wel mooi is aan sociale psychologie... is op zich dat deze duiding van emoties... een, een typisch sociaal-psychologisch proces is. En in die zin uh, heb ik mijn samenwerking met Simon Rietveld... dus ook altijd zeer gewaardeerd. Omdat eigenlijk hij dus vanuit de klinische psychologie... dus hij is vanuit die ziekte deels bezig. En ik ben er wat meer bezig vanuit de omgevingsfactoren. En dat dat dan zo mooi samenkomt. Maar mijn eigen onderzoek, waar ik zelf nu veel mee bezig ben... Uh, is uh, liegen en bedriegen in onderhandelen. Wanneer sluit je mensen buiten, wanneer niet. Wanneer Wie kies je eigenlijk als je gaat trouwen? Op het moment dat jij met iemand trouwt, heb je ook heel veel mensen teleurgesteld, wellicht. <lacht> dat gevoel heb ik nooit gehad ergens. Ja. <lacht> dat was al lang blij dat iemand ja zei. Maar, uh... Heb je kennelijk het veel gevraagd? Oké, okay, nee, ik heb het nee, juist niet. Daar was ik vuldig verlegen voor. Uh, nee, maar goed, dat zijn dus dingen die... Uh... Je werkt ook voor radio, niet voor televisie. Hè? Precies, misschien is dat ja. het zo. Ik had gewoon, Ik had iets anders moeten doen. <lacht> um, dat is jouw onderzoek waar je nu mee bezig bent. Waar ben jij nu uh, mee bezig, aan? Ja, die, die beestjes, die, daar word ik wel achtervolgd. Hè. Dat, de, als je één keer aan beestjes hebt gewerkt, dan word je daar al door gevraagd. Mm -hmm. Maar het heeft zich eigenlijk ontwikkeld. Kijk, het begon dus met astma. En na enige tijd werd het eigenlijk duidelijk dat het of het dan astma is of iets anders. Het zijn vooral de chronische aandoeningen... waar je tegenwoordig de meeste last van hebt als, uh, uh, als, als maatschappij eigenlijk. Mm -hmm. hè? Mensen worden ouder en dus worden chronische aandoeningen steeds belangrijker. En dus heeft het zich heel langzaam maar zeker uitgebreid... tot alle mogelijke invloeden van de gewone woonomgeving en de werkomgeving... die iets met gezondheid te maken hebben. En hoe je dus die woon- of werkomgeving zou moeten inrichten... dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. En dus actief ouder kunnen worden en de zorgkosten naar beneden gaan. Maar dus dat is dan een inrichting als de drempeltjes moeten eruit en er moet de hand geven aan de muur? Of ben jij toch bezig met de biologie in huis? Nee, nee, de biologie in huis. Kijk, je moet bijvoorbeeld het hele ventilatiegebeuren moet veranderen. Dingen als gebalanceerde ventilatie die passen niet in Nederland. Of je moet eerst de hele bouwkolom anders gaan organiseren. Dat soort zaken die dus echt ook met de bouwkunde en de organisatie van de, van de bouw te maken hebben. Met het ontwerp van gebouwen, die, die pakken we daarmee. Mm -hmm. Kijk, die paar drempeltjes, ja dat is handig. Overigens die zitten er ook alleen maar omdat het makkelijker is om dan de deurstijlen neer te zetten. Ja. Hè? Die hebben verder als drempel natuurlijk geen enkele waarde. Maar je moet dan wat netter afwerken als je geen drempeltjes hebt. Dat is het uh, nadeel van uh, geen drempeltjes. Nee, maar je, je moet ook aan andere zaken denken. Kijk, hoe zorg je ervoor? Neem nou bijvoorbeeld een bouwvakker. Een bouwvakker tegenwoordig, die is zo tegen zijn 45ste versleten, zegt men. Hoe moet je nou die bouwvak inrichten... dat die tot zijn 70ste prettig bouwvakker kan zijn? Nou, en... dan moet je heel wat veranderen, geloof ik. Dat gros nou, is, het, het, het, het gekke um, is, 55ste zijn ze wel versleten. Ja, maar het gekke is dat je eigenlijk alle middelen al hebt... ook alle technologische middelen, om dat dus uh, te laten, zo, zo te laten zijn. Mm -hmm. Maar dat het vooral de organisatie is van het proces... Dat de Kijk, je moet heel anders met werk omgaan. Um, en je moet hele andere mensen trekken. Ik heb wel eens gezegd, van, neem, nou in de, neem nou de zorg. We gaan even over van de bouwvakken naar de mensen in de zorg. Ja, daar, iedereen denkt bij de zorg, ja, dat is eigenlijk iets in een witte jas. Hè? Nou, vaak heeft hij geen witte jas aan, hij of zij, maar goed, iets in een witte jas. Nee, dat moet iemand worden die met, uh, nou, met de gereedschapskist aankomt. Want die moet jou, de techniek in je huis die jou ondersteunt even repareren. Nou, dat is natuurlijk een heel andere blik op wat zorg is bijvoorbeeld. En zo kun je ook een hele andere blik krijgen op wat, wat bouwen is. Want bouwen dat wordt meer industrieel bouwen. Je maakt het in de fabriek en het wordt als lego in elkaar gezet. Dan krijg je natuurlijk een heel ander soort bouwvakkers. Nou, en dat soort organisatieprocessen... en vooral, kijk, de organisatie doe ik zelf niet, daar hebben we ook anderen die, die weten mm -hmm. dat. Maar waar moet, moet je dan op letten wat betreft de fysische omgeving? Hè, de temperatuur, de vochtigheid, de materiaal eh, die je moet kiezen... om lang en gezond actief te blijven. En tot je zeventigste gemakkelijk en met plezier te kunnen blijven werken. En de eerste maatregel is raam open, twee slaan. Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, we hebben goed onthouden. Uh, Bart? Waar wij, ben jij nu mee ja, wij, wij, wij trekken dit, dit hele out-of-the-box-denken... Uh, wat toch een beetje raakt aan het, aan het Inc. Nobel-gebeuren. Dat hebben wij verder doorgetrokken. Ik, uh, ik heb op dit moment met twee uh, collega's van de universiteit... Wij een bedrijf opgezet. Into Care heet dat bedrijf. En wij, wij hadden ons daar juist met dit soort wetenschap bezig. Gewoon leuke, creatieve dingen bedenken... Uh, waarmee we dus nieuwe producten proberen te ontwikkelen... Uh, op een zeer innovatieve manier. Ik geef je één voorbeeld... Ik heb een paar weken geleden een stof ingenomen. en uh, muggen, Jij hebt ik, je bent weer proefpersoon? Ik, heb, ik was weer proefpersoon. Ik heb een stof ingenomen. En muggen die op mij een bloedmaaltijd namen... Uh, tot acht uur nadat ik dat spul had ingenomen... die vielen dood binnen dertig minuten neer. Dus als <lacht> iemand zich wil freken op muggen... Hier hebben we een geweldig mooi middel wat eraan zit te komen. Maar goed. Aan maar maar zit te komen. wat gebeurt er met, met jou? Helemaal niets. Jij als je twintig stof... jaar hebt gebruikt. Ja, dat is een ander verhaal. Maar goed, het, oh, is, okay. een, het is een stof die is toegelaten voor gebruik. Maar goed. Uh, het hele punt is van... Uh, nadenken op een hele creatieve manier. van Hoe kun je ziekte... Uh, die ziektes als malaria, als knokkelkoorts... allerlei tropische infectieziekten. Hoe kun je die op een hele creatieve manier aanpakken? En daar hoort gewoon bij dat je op een gegeven moment gewoon durft... Net zoals dat hele Kaasverhaal. Dat je durft wetenschap te doen. Wat eigenlijk, ja. maar van anderen zouden zeggen, nou het kan eigenlijk niet door de beugel. En waar je dat toch durft te doen. En daarmee ook het opzoeken van um, de, de, de, de overlap tussen verschillende disciplines. Vooral ook eens kijken buiten je eigen vakgebied. Kijken van wat andere mensen aan het doen zijn. Wat andere techneuten hebben ontwikkeld. En kijken hoe jij dat in jouw vakgebied kan inbouwen om iets heel nieuws te bedenken. Nou, dat doen we met heel veel plezier en verven. Dus en veel succes. Dank je wel. Kees, met jou wil ik afsluiten. Ja. We lopen tegen het einde van het programma aan. Jij doet zelf, maar beperkt wetenschappelijk onderzoek nog, heb ja. ik begrepen. Ja, wat ik nu doe, dat is het, het bestuderen van Oost-Aziatische fruitvleermuizen. Taxonomisch onderzoek, omdat mm -hmm. wij in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een prachtige oude en nieuwe collectie hebben van dat materiaal. Dat moet beschreven worden. Uh, voor de rest uh, ben ik conservator van het museum en zorg ik ervoor uh, dat er heel veel mensen naar het museum uh, toekomen. Nou, laten, we eens, laten we eens twee of drie spectaculaire winnen. Wat, wat vind jij nou een hele typische of spectaculaire winnaar van die Ignobelprijs? En waarom? Ik, een aantal jaren geleden uh, hebben we de prijs gegeven aan een drietal Franse fysici. Die hebben aangetoond... Natuurkundigen. natuurkundigen hoe het komt dat uh, spaghetti, droge spaghetti, als je dat uh, breekt... dat dat nooit in tweeën breekt, maar altijd in drie of meer stukjes... Ik vind het, nou ja, dat is een, een, een, een probleem wat de mensheid al uh, even bezighoudt. Ja. En ja, dat kan het dat... ook heel voorzichtig in. Het ja, maar probeer het maar eens. Mm -hmm. nou, dat, is gewoon... dat waren ook weer een paar uh, jonge uh, bright guys die, die dat, dat zagen... en die hebben dat helemaal uitgezegd hoe dat nou komt... Nou, fantastisch vind ik dat mensen die dit soort dingen verzinnen... en dat ook nog helemaal uitdokteren hoe het komt. Hoe het komt, weet ik niet. Ik heb het, ik heb het, het verhaaltje erbij gepakt. En ik denk, nou, het zal wel. Hmm. Maar het, het, is, het is uitgedokterd hoe het komt. Vind ik een, vind ik een, een, een heel mooi voorbeeld van, ja, bijna fundamenteel onderzoek... Ja. wat een hele grote groep mensen aanspreekt van... kijk, ja, leg maar eens uit hoe, hoe dit soort dingen komen. Want het gaat er toch om dat je weet hoe het zit. Niet dat je van tevoren al weet waar kan ik het gaan voor gebruiken... of hoeveel ja, geld kan ik ermee is, gaan verdienen. Gewoon dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. De ja, onthechte dat, wetenschap. Ja. Heb je nog zo'n... Uh... Nou ja, de, de, de, het waren ook Franse onderzoekers die, die uh, uh, vroegen zich af... Uh, uh, die bestudeerden de, de vlooien die op katten en honden leefden. En die, uh, die hebben uitgedokterd uh, uh, welke vloo nou verder springt... Uh, de hondenvloo of de kattenvloo... Nou, dat, dat is ook wel iets. De hondenflow en de kattenflow die kennen we natuurlijk al, uh, al ruim 200 jaar uh, in de wetenschap. Maar nooit mm -hmm. is iemand geweest die dat eens een keer uitgezocht heeft. En uh, volgens mij is de hondenflow. is. is, uh, is, uh, sprit, is geen significant uh, verder. Want toch ja. komt de kattenflow veel meer voor. Zowel op ja. hond als kat. Ja. Mm. ja, maar toch is die. Is die, uh, is die springeriger, de, de hondenflow. Ja. De kattenflow is dus niet altijd inkennig nee, nee, nee, nee. In het geheel niet zelfs. Nee, nee. Oké. Okay. Uh, ik wil jullie uh, heel hartelijk bedanken dat jullie weer hier, hier hebben willen zijn. Ik zal je namelijk nog even voorlezen. Annelies van Bronswijk, hoogleraar gezondheidstechniek van de gebouwde omgeving aan de TU Eindhoven. Kees, een moeilijker ornitholoog-conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ilja van Beest, hoogleraar Sociale Psychologie Universiteit van Tilburg. En Bart Krols, medisch entomoloog. En ja, weet je wel uit, uitvinder van bizarre van bizarre oplossingen. Heel leuk dat jullie... Hier maar. Als jullie ons nog live willen horen, wij zijn om half elf hier in Museum Boerhaven met z'n vieren. En we hebben een half uur de tijd om dit allemaal nog eens een keer met plaatjes te laten zien. Oké. Okay. Voor de liefhebbers. Het was Morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee de perstribune. Al uw vragen, opmerkingen over de media kunt u bijt. Deze week live vanaf het NK wielrennen in Otterlo. Dit is een fantastische overwinning van Kuiper. Daar, Daar komt hij. Het oud-wielrenner Kuiper over de hoogtijdagen van de Nederlandse wielersport. Maar ook volksgrondcolumnist en wieleriefhebber Bert Wagendorp. Ik denk iets vaker dan de gemiddelde Nederlander van, ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Verder Wimbledon, het laatste nieuws over het NK wielrennen en een opvallend nieuwtje over Tjöla Ling. Live vanaf de Kuiperberg in oud Oud-Marsum. Morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee. de perstribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten.